4 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Wereldleiders hebben bedroefd gereageerd op de dood van de Tsjechische schrijver en politicus Václav Havel. Voorzitter van de Europese Commissie Barroso zegt dat de naam van Havel voor altijd verbonden zal zijn aan de Vereniging van Europa. Hij was een grote bron van inspiratie voor iedereen die vecht voor vrijheid en democratie. Bondskanselier Merkel zegt dat ook zijn grote menselijkheid onvergetelijk is. Premier Rutte zegt dat Havel herinnerd zal worden als een groot man... die grote persoonlijke risico's nam om de situatie in zijn land te verbeteren. Havel heeft volgens hem laten zien dat een mens echt het verschil kan maken... en dat dictaturen niet onaantastbaar zijn. Havel was in 1989 een drijvende kracht achter de fluwele revolutie... die een einde maakte aan het communistische bewind in Tsjechoslowakije. Havel was 75 jaar... Het dodental als gevolg van het noodweer op de Filipijnen is opgelopen tot boven de 650. Het Filipijnse Rode Kruis maakt bovendien melding van 800 vermisten. Het zuiden van het land werd de afgelopen dagen getroffen door een tropische storm... die gepaard ging met hevige regenval. De meeste doden vielen door overstromingen in kuststeden op het eiland Mindanao. Veel huizen zijn weggespoeld. Zo'n 35.000 mensen zitten in opvangkampen. Het getroffen gebied is erg groot. Hulpverleners hebben nog niet alle getroffen plaatsen bereikt. Bij een chemisch bedrijf in het botlekgebied zijn twee mensen onwel geworden doordat er chloor was ontsnapt. Een stroomhuisje van het naastgelegen Axo Noel werd vanmiddag getroffen door de bliksem en dat leidde tot het chloorlek. De twee medewer medewerkers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt mee te vallen. Verschillende chemische bedrijven kwamen zonder stroom te zitten. Het stroomhuisje waar de bliksem insloeg wordt geleidelijk weer opgestart. Het weer wisselend bewolkt en vanuit het westen trekken buien met natte sneeuw, hagel en onweer over het land. In de loop van de avond en nacht wordt het droger en gaat het op veel plaatsen vriezen. Dit was Den Haag Journaal. AMB verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat bij Zoeterwoude 3 kilometer file en de A12 Utrecht-Arnhem tussen Knopend Maandenbroek en Oosterbeek 6 en vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Knopend Grijsoord en Wageningen 5 kilometer. A50 Os Arnhem tussen Renkum en Knoopend Grijs wordt 4. En de andere kant op, dus naar het zuiden, staat bij Renkum 2 kilometer. Deze kerstvakantie in de spoordeelwinkel van NS. De kerstlichtjes, kerstkraampjes, kerstversiering, kerstgaatsbaan, kerstreuzerad, kerstcarousel, kerstkoren, kerstetalages, kerstterrassen, kerstoptredens en natuurlijk de kerstmarkten van Maastricht. Nu inclusief een lekkere lunch en een treinretouretje samen voor maar 20 euro je erbij? Kijk voor nog veel meer voordelige treinuitjes op ns.nl slash spoordeelwinkel. Ga mee! Promovendum vindt dat een goede zorgverzekering niet duur hoeft te zijn. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Groot huis. Volop ruimte voor een kanje van een kerstboom. Paar kuub hout voor de deur. Bedden gedekte kussens opgeklopt in het gastenverblijf. Een parkeerplek vrijgemaakt voor al je vrienden. Je zal er maar wonen.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 Radio A. Bijna 5 minuten over 4. We beginnen dit uurtje van langs de lijn in Breda. NAC tegen AZ, Richard van der Made. 1-1, 77ste minuut. En het lijkt erop dat de koploper opnieuw punten gaat morsen in een uitwedstrijd. Dat gebeurde de afgelopen weken eerder al tegen Excelsior en Heerenveen. Dat AZ toen overklaste met die 5-1. Vooralsnog houdt NAC prima stand in eigen huis. 1-1 dus. Feyenoord, Twente, Ronald van der Geer. Spannend laatste kwartiertje, want het is 3-2 voor Feyenoord. Het is nog 3-2 voor Feyenoord, want Twente dringt aan met nu ook Leroy Ver in het. Elftal gekomen voor Janko. De Jong is nu de spits. Heel veel kansen zijn de laatste minuten niet gecreëerd. Maar Twente heeft ontzettend veel balbezit. En Feyenoord kan slechts reageren. Nu komt de bal richting John in het Straschopgebied. Maar verdedigd door Ron Vlaar. Feyenoord onder druk en Twente op jacht. Het is nog altijd 3-2. En voor half 5 zijn we ook bij Heerenveen tegen PSV. En in de Jupiter League bij Willem 2-Kambuur staat er nog altijd 0-0. We gaan fietsen, Gio Lippens, uh, veldrijden. Is de winnaar bekend? Zeker, de winnaar is bekend en de winnaar is geen onbekende. Sven Nijs wint hier nadat hij gisteren door materiaalpech de zegen in Essen verspeelde aan Bart Wellens. Hij had materiaalproblemen in de laatste ronde. Hij kon toen de, de wedstrijd niet eens afmaken. Maar Sven Nijs die slaat hier keihard terug met een overwinning. Hij passeerde Niels Albert, de man die ontsnapt was in de slotfase. Passeerde die net voor de laatste bocht bij de materiaalwissel. en Toen was het simpel voor Sven Nijs, kon hij makkelijk wegsprinten bij Niels. Niels Albert, hij wint dus de wedstrijd. Derde Klaas van Torenhout, vierde de leider in de wereldbeker. Kevin Pauwels, dan de wereldkampioen op de vijfde plek. En op de elfde plek de eerste Nederlander, Gerben de Knecht. Geen Lars Boom dus, die moet nog binnenkomen als die al binnenkomt. Maar hij zal ongetwijfeld ergens daar op het einde van het parcours... zal hij nog bezig zijn met zijn rondjes. We hebben inmiddels 22 man binnen. Ik denk dat Lars Boom zo'n beetje rond de dertigste plek gaat finishen. Minder dan een kwartier heeft de koploper nog in Breda. Richard van der Made. 12 minuten nog en een klein beetje 1-1 de stand. En het is nak dat heel veel energie legt hoor in deze wedstrijd. Zeker in de tweede helft. Er zijn veel overtredingen overigens ook in deze fase van de wedstrijd aan beide kanten. Zojuist de Gorter die geblesseerd leek af te haken toen toch weer verder kon. En ook nu zie ik hem weer strompelen. Dezelfde Donny Gorter die zich verstapte in een duel met Lewis. En nu inderdaad moet worden gewisseld. En dan zal zijn vervanger zijn Mike Z Zonneveld, die nog niet zoveel gespeeld heeft voor NAC dit seizoen. Gorter moet er inderdaad af. De vleugelverdediger, Hinke Pinkend, gaat hij richting... Uh... De zijlijn en zijn vervanger zal dan zijn Mike Sonneveld voor de laatste elf minuten van deze wedstrijd. 1-1, het kan natuurlijk nog alle kanten op. AZ de meeste kansen gekregen in de tweede helft, dat wel. Zojuist weer een enorme kans voor Brett Holmen, de Australier Goed balletje van Lewis in de diepte, maar ten houdt de nak in de tweede helft op de been. want uh... AZ heeft al meerdere kansen gekregen in de tweede helft. Het is wel een meer open wedstrijd geworden. Dat zeker. Want NAC doet prima mee. En uh, houdt denk ik ook uh, gewoon stand. Want ik... Ik vind dat AZ wat vermoeid aan het oog is. Dat het allemaal wat, wat minder fijn wordt het spel. Er zit weinig verrassing meer in het aanvalspel. Er wordt wat minder bewogen ook voorin. Dat is toch wel iets wat me nu opvalt in die laatste 5, 6 minuten. En de klok tikt door natuurlijk richting de 90 minuten. En een ingooi aan de linkerkant van het veld gaan we krijgen voor Anthony Leurling. Die neemt natuurlijk slim als hij is. Weer wat tijd laat de bal vallen. Dan gaat Zonneveld gooien helemaal aan de overkant van het veld. Aan de linkerkant. En dat kan een verre ingooi gaan worden Schalk hebben we nog niet zo heel veel van gezien. De bal wordt van richting veranderd, en dan is het een corner voor Nac Breda. In de precies 80ste minuut staat het nog steeds 1-1. Ronald van der Geer krijgt fijn, weer een beetje adem. Feyenoord heeft een kans gehad op 4-2. Het staat er al 3-2. Dus is die kans niet benut na 80 minuten. Maar het was balverlies van Wout Brama. En Feyenoord ging met 3 man. Nu overigens Twente met de jongen in het schaatsopgebied. De jong schiet schot wordt geblokt door Nelom. En Bruno Martens Die komt zo een corner aan voor FC Twente. van bal over de achterlijn. Met drie man ging men richting Michailov. Met alleen nog Douglas daar in de buurt. En uiteindelijk was het Karim El Amadi die zelf schoot. Waar hij veel beter had kunnen afgeven op de meegelopen Guidetti. En zo blijft Twente dus nog in leven. Drie tweede stand. Die corner genomen door Ola John. Niet heel goed verdedigd door Feyenoord. Weer teruggebracht door Jansen bij John. Dan Jansen, die staat halfweg de helft Stuurt van Feyenoord. Stuurt John weer weg. John komt dan in duel met Ruben Schaken vlak bij de achterlijn. En Schaken verliest dat duel. En maakt vervolgens ook de overtreding op Ola John betekent dat er weer een vrije trap voor Twente genomen kan worden aan de rechterkant van het veld, ter hoogte van het strafschopgebied. Feyenoord gaat zo wellicht nog een keer wisselen. Ik heb de kleine Isoufi warm zien lopen. Ja, een Biesenzwart kan er eventueel nog in. Dat is wat Feyenoord nog heeft aan wisselmogelijkheden. Mokoccio is al in het veld gekomen voor Cabral. Nu de vrije trap die Ola Jong gaat nemen vanaf de rechterkant. 3-2 de stand. Daar gaat Wischoff de lucht in. Douglas de lucht in. Bruno Martens in. Die werkt de bal dan weg uit de doelmond. Trapt hem naar de rechterkant waar Nederland. De bal de diepte instuurt. Ja, daar is dan altijd Bidetti. Maar de bal gaat over de zweet heen. En Twente heeft weer balbezit. Nog 9 minuten. 3-2 in de Kuip. 1-1 nog in Breda bij de wedstrijd tussen Nak en AZ. Het is AZ dat schiet via Benschop. Dat was weer een gevaarlijk moment. Maar Ten Rauwelaar, ik zei dat al eerder, houdt Nak in de tweede helft op de been. Met een aantal prima reddingen. Ook nu had hij weer goed het oog in het schot van Charlie's en Benschop. Die vandaag in de basis mocht beginnen omdat Roy Berens ziek is. Ten Rouwelaar trapt de bal ver weg natuurlijk. Richting Bayram, richting Schalk. Maar AZ vangt op dan toch de afvallende bal weer voor Nak. In de persoon van Schilder. Middenvelder. Schilder speelt de bal terug naar Buis. Buis die uh, kan meters maken. heeft de middenlijn inmiddels overgestoken. Paas dan kort naar Bonifacia. Verdedigd door Paulsen. Aan de rechterkant van het veld Bonifacia terug naar Koenders. Koenders dan naar uh, Bayram. En zo combineert Nak op de helft van AZ. Is er dus uh, weinig aan de hand voor uh, de thuisploeg. En uh, ik denk dat AZ echt moet uh, vrezen. Dat het hier opnieuw uh, weer punten gaat uh, morsen dus. In een uitwedstrijd. Vorige week ging het nog heel makkelijk. Maar goed, dat zijn thuiswedstrijden. Dat gebeurt tegen het zwakke De Graafschap. Toen werd het 4-0. Maar nu toch wat tegenvallend voor de winterkampioen. Is het nog steeds 1-1. En de verrassing in het aanvalspel van AZ ontbreekt. De echte nauwkeurigheid is er niet meer. En het loopt gewoon stroef mee. De ploeg van Gert-Jan Verbeek. 83 e minuut. En 1-1. Nog steeds hier de stand bij de wedstrijd tussen NAC en AZ. 3-2 in de Kuip bij Feyenoord tegen FC Twente, maken van drie goals. Guidetti naar de kant, Biseswar is zijn vervanger. Sluwe Vos die zweet, want het duurde wel een minuut voordat hij gewisseld was. Hij gaf Liesveld nog een hand, wilde zijn tegenstander nog een hand geven. En hij wilde eigenlijk alle mensen in het publiek nog wel een hand geven. Maar ja, daar wachtte Liesveld niet op. waar is zijn vervanger en die heeft nu het bal bezit. waar wil dan aan de linkerkant schaken wegsturen. Die is wel snel, maar niet zo snel. Bal uiteindelijk in de handen van Michailov, die het spel snel hervat richting Rosales. Nog net voor de middenlijn aan de rechterkant. Rosales met een... Een ongelukkige bal die in de voeten komt aan de andere kant bij Kelvin Leerdam. Die gaat dan proberen, nee niet alleen proberen om Chatli heen te komen. Het lukt namelijk wel. Alleen gaat die bal over de zijlijn en dan uh, klinkt het fluitsignaal van Liesveld. Die dan heeft gezien dat er een overtreding is gemaakt door Chatli op uh, Leerdam. En dus gaat Feyenoord een vrije trap nemen. Maar gaat dat op het gemakkie doen. Want Feyenoord wil deze 3-2 natuurlijk over de eindstreep trekken. En het kost voldoende moeite om dat te doen. Feyenoord heeft weer balbezit via Nederland en schaken aan de linkerkant. Nog zes minuten. 3-2 voor Feyenoord tegen Twente. 1-1 nog steeds in Breda. Nog een minuut of zes in deze wedstrijd. Makkeli moet veel fluiten. Want er worden veel overtredingen gemaakt in de tweede helft aan beide kanten. Nu weer een vrije trap voor NAC met Bonifacia. Neemt daar alle tijd voor. Gaan wat mensen mee naar voren. Maar Bonifacia... Plaatst de bal terug naar Bottegien. Bottegien ook in een laag tempo speelt de bal naar de linkerkant. Naar Zonneveld. De vervanger van Gorter. Gorter weer terug naar Bottegien. Bottegien dan denk ik met een lange bal naar voren. Dat is het geval. Paulsen is sterker in de lucht dan Bayram. Maar de bal is voor Nak. Voor Bonaventia. Nak dat veel tweede ballen, veel afvallende ballen wint in de tweede helft. Dan wordt hem flink gejaagd door Koenders. Kan AZ er moeilijk uitkomen. Nu met een balletje naar Benschop. Benschop wordt dan weer opgejaagd door Buis. En zo komt AZ nauwelijks. Verder wordt er weer goed druk gezet door Gillissen. Die bovenop Maher zit. Ook onzichtbaar. Maher in de tweede helft. En dan gaat AZ wisselen. Komt er een nieuwe speler bij. Dat is Johan berk Goutmunsen. Voor de laatste vijf minuten. 1-1 nog in Breda. Berghuis erbij bij FC Twente voor verdediger Tindalli. Nog vijf minuten, drie tweede voorsprong voor Feyenoord tegen datzelfde Twente. Dat nu een duel wint. El Amadi verliest namelijk van Jansen. En dan kan er overgenomen worden aan de rechterkant door FC Twente. Rosales, ongelukkig balletje richting Berghuis. Daar zit Feyenoord dan tussen, maar opgejaagd achterin. En via Nederland de bal over de zijlijn. En Twente mag halverwege de helft van Feyenoord gooien. Aan de rechterkant, Chatli en Rosales. Chatli weer. Dan zal er geopend moeten worden naar de andere kant. Dat gaat door tussenkomst van Douglas. Douglas op eigen helft. Speelt breed naar Brama. Brama dan nu met de bal over de middellijn. Richting Ver. Ver aan de linkerkant. Nou, het fluitconcert is daar direct. Oh, Ver. Verspeelt de bal op Leerdam. Moet er dan zelf op eigen helft achteraan. Herstelt zijn eigen fout. En kan de bal spelen naar Brama. Brama gaat diep spelen. Richting De Jong. Die staat daar in de spits. Bruno Martens die kopt de bal vlak voor zijn eigen strafstopgebied weg. Jansen herstelt het bal bezit voor Twente. Wint een kopduel. En bezorgt bij Brama. Dan gaat het weer terug naar Douglas. En Douglas wordt opgejaagd op Biseswar. De vervanger dus van Guidetti. Douglas moet terug naar Michailov omdat er geen afspeelmogelijkheid is. Michailov dribbelt nu het veld in. Staat halverwege zijn eigen helft met die bal aan de voet. Feyenoord keert terug naar eigen helft. Lange bal van Michailov in het schafschopgebied van Feyenoord. Opgevangen door Vlaar. Daar is Berghuis. Eerste actie is een bal naar Chadli. Rechterkant schafschopgebied. Afgetroefd daar door Ruben Schaken. En vervolgens wordt Schaken neergelegd door Rosales. Vrij trap aanstaande voor Feyenoord. Nog vier minuten. 3-2 voor de Rotterdammers tegen de Tukkers. 87ste minuut in Breda bij de wedstrijd tussen NAC en AZ. 1-1 is nog altijd de stand. Leurling en Holmen de doelpuntenmakers. En ik denk dat NAC, dat de thuisploeg hier stand gaat houden tegen de koploper. Dat in de tweede helft wel weer beter is dan Nak. Maar niet veel beter. Weinig verrassing in het aanvalspel. Goede kansen voor Holmen. Dat wel twee van dichtbij. Maar Holmen miste. En dat kan AZ wel eens duur komen te staan in deze wedstrijd. 1-1 dus. Ten Rouwelaar paast. Nee, trapt moet ik zeggen. Gillissen vangt op. Achterin. Dan is het AZ weer. Dat kan overnemen via Koetmoensson. Maar een overtreding van Gillissen. Die heel hard speelt op het randje. Ook nu weer een flinke overtreding. En een gele kaart van scheidsrechter Makkeli. En dat is volkomen terecht. Gillissen op de bon nog drie minuten in deze wedstrijd. 1-1 in Breda. Ook nog drie minuten in de Kuip waar Erwin Mulder voor de ploeg die voorstaat met 3-2 tegen Twente. De bal over de zijlijn schiet. Er is een speler met kramp. Die ligt nu even op het veld. Wie is dat? Dat is Luc de Jong. En die moet eventjes behandeld worden. Nee, toch niet. Staat inmiddels weer op door de tussenkomst van Liesveld. Wissel weer bij Feyenoord waar nu ook verdediger De Vrij erbij is gekomen. Hij is dus ja, een soort extra verdediger. stond op de deur omdat Twente inmiddels vol op de aanval speelt. En dan moet daar gewoon weggekopt worden. Dat lukte Vrij nu. In de voeten van de Jong. Jansen brengt de bal dan in het zasselgebied. Blijft hij daar hangen? Daar moet Mulder komen. Mulder komt en heeft hem. En zo gaat de tijd toch dringen voor FC Twente. Nog twee minuten. En de extra tijd die Liesveld bij deze wedstrijd gaat optellen. En dat is de tijd die nog resteert voor Twente. Om die derde goal te maken. Feyenoord bij rust op 3-0. Door drie keer Guidetti Maar de Jong en bracht de Twente terug in de wedstrijd. En nu met het balbezit. Lange bal Ja, in een niemandsland op de helft van FC Twente. Waar Douglas gaat oprapen en Twente weer gaat bouwen aan een nieuwe aanval. 3-2 voor Feyenoord. Nog twee minuten. Open wedstrijd in Breda. Nog 1-1, steeds 89ste minuut. Koenders kopt de bal weg. AZ probeert nog één keer aan te zetten in deze fase. Bayram speelt de bal naar Gillissen. Er wordt druk gezet door uh, Paulsen. Maar Nak komt daar prima uit met een heerlijk driehoekje. Bayram speelt de bal terug naar Gillissen. Op de eigen helft. Dat is een uh, riskante paas. Breed, daar uh, had Lewis tussen kunnen zitten. Maar die uh, is niet alert genoeg. En dan via Leurling, die goed speelt. Speelt uh, de bal terug naar Ten Rouwelaar. Is er weer even rust voor uh, Nak. Ten Rouwelaar, de doelman, die het dus uh, goed heeft gedaan. In de tweede helft een aantal belangrijke reddingen. Met een uh, hoge bal opgevangen door uh, Maher. Dan is het weer uh, NAC dat uh, overneemt. Op het middenveld is een echte strijd geworden met vechtvoetbal aan beide kanten. Bonifacia kan uh, pasen. Probeert uh, met een diepe bal naar Schalk. Schalk hebben we nog niet veel van gezien. Een aardig schot hoor van Schalk. Daar zit maar net de hand van Esteban nog aan. Een corner voor NAC Breda in de 89ste minuut. Nog steeds 1 tegen 1. Goeie kans voor NAC. De eerste poging van Schalk. Schalk. Vangbal voor Erwin Mulder met nog een minuut op de klok. En Feyenoord op 3-2 tegen FC Twente. Mulder heeft de bal in handen. Trapt hem richting de helft van FC Twente. Waar een meter of 15 buiten spel staat. We denken dat de Feyenoord het de balbezit weer kwijt is. En dat de Twente nu met een haastige Michailov de vrije trap kan gaan nemen. Vlaar organiseert. Zet iedereen neer. Er staat een muur van Twente-spelers tegen de rand van het Schasselgebied aan. Maar Richard. Ongelooflijk wat hier gebeurt. Het is een nak dat op 2-1 komt in de Allerlaatste minuut en oh wat is hij blij. Trekt zijn shirt uit Milano Koenders. Dat komt hem op een gele kaart te staan. Maar belangrijk vindt hij dat volgens mij allemaal niet. Hij loopt in de armen van de wisselspelers. En Milano Koenders brengt NAC dus hier in de wedstrijd tegen de koploper AZ op 2-1. Het gebeurt allemaal vanuit de corner aan de rechterkant. Waar veel wordt bewogen door NAC. De bal belandt helemaal achterin. En Koenders de verdediger, de vleugelverdediger. Schiet de bal in één keer achter st ST-bal. Notabene de oud-speler van AZ Milano Koenders brengt nak op 2-1. Schot van Brama geblokt. Tweede voorzet weggewerkt door Feyenoord. Het is 3-2 voor Feyenoord. 90 minuten zitten erop. Als Bieseswaar aan de wandel gaat. Aan de linkerkant nog altijd Bieseswaar. Nu ter hoogte van het strafschopgebied met Berghuis in zijn buurt. Bieseswaar nog altijd. Gaat de bal voorleggen, Michailov. Oh, Klaas, die stond daar te wachten. Dat had een genadeklap kunnen zijn. Maar zo gaan we dus nog even verder in spanning in de drie minuten extra tijd... die Liesveld heeft opgeteld bij de 90 die al achter de rug zijn. Feyenoord met Leerdam afgetroefd door Ola John. Ola John met de bal naar voren, opgevangen weer door Nelom op de helft van FC Twente. Feyenoord aan de wandel, nu met Nelom aan de linkerkant. Nog altijd Nelom, achtervolgd door Wiskerhoff. Nelom kijkt en paast terug richting Elamadi. Elamadi naar Bieseswar. Bieseswar krijgt te maken met Douglas, maar speelt de bal door op Elamadi. Die staat nu aan de linkerkant. Elamadi zou nu een dat moet geven. Daar komt Bacal. Maar Bacal die kan niet meer. Die heeft kramp. Die kan geen stap meer zetten. En komt uiteraard te laat zou je zeggen. Bij deze paas van LMA. Die lange bal van Twente weer. Waar de jongen komt die wel wint. Waar Leroy Ver richting het strafstof gaat. Ver en de Vrij maakt overtreding. Maar speelt de bal. En geen penalty. Geen penalty voor FC Twente. En daar had Twente toch wel op gerekend. Nu gaat iedereen protesteren bij Liesveld. Maar komt de penalty er niet. Blijft het voorlopig hier 3-2. De NAC-fans vieren feest hier in Breda 2-1. En de spelers van NAC met wilde armgebaren peppen het publiek nog een keer op. Jan, kan het hier flink keer gaan? Dan is het stadion ineens een sfeervolle ambiance. En is het Gert-Jan Verbeek die met het hoofd gebogen naar beneden kijkt. Een nieuwe dreun voor AZ dreigt eerder dit seizoen al in een uitwedstrijd verloren. Van Herenveen van FC Twente. Twee weken geleden natuurlijk die wedstrijd in het Abel Stadion. 5-1. En nu staat AZ de koploper van. De Eredivisie weer achter in een uitduel tegen NAC. 2 tegen 1 is het door de goal van Milano Koenders uit de hoekschop. AZ komt er bijna niet meer uit en NAC kleunt er nog een keer verschrikkelijk in. Bonifacia, Bonifacia voor 3-1. Nee! Enorme kans voor NAC. Toch nog weer 2-1. Blijft het hier voorlopig? Het is 3-2 voor Feyenoord met hangen en burger. En Twente had een penalty moeten hebben. Net met de overtreding van de Vrij. Gemaakt op Leroy Ver. Maar Liesveld heeft het niet als zodanig beoordeeld. En Liesveld zit fout. Hier had Twente een penalty moeten hebben. En had Twente de gelegenheid moeten krijgen om de 3-3 te maken vanaf de penalty stip. Michailov gaat nu mee op een vrije trap die Brama gaat nemen. Een meter of drie voor de middenlijn. Michailov mee. Iedereen in dat strafstelgebied. Dan komt die bal van Brama. Het einde van de wedstrijd. Het is met hangen en burger. 3-2 met Feyenoord van Twente. Thank uh you. -huh. Nog een paar seconden in Breda. 2-1 en de bal wordt weggeroeid natuurlijk door Schilder in de tribunes. En dan is het ook voorbij. En dan gaan de armen omhoog bij John Karelsen en bij Gert aan de wiel. Wint nak Breda op eigen veld. Verrassend van AZ de koploper. En kan PSV vanmiddag dus op één punt komen van AZ. Dat het echt een beetje kwijt is hoor de laatste weken. Begon nog wel goed. 20 minuten lang was het zeer dominant. Maar Milano Koenders gooit de wedstrijd. In het slot, in het voordeel van AZ, in de slotfase, in het voordeel van NAC. Natuurlijk moet ik zeggen, AZ verliest in Breda van Nak met 2 tegen 1. Lekker uitslagen zo, die de spanning helemaal gaan terugbrengen, Tom. Ja, want Ajax tegen Adel Den Haag eindigt eerder vanmiddag in 4-0. Zojuist Feyenoord-Twente, dus 3-2 en NAC, AZ 2-1... Consequenties voor de stand. Richard van der Maden-Zuid al even. AZ blijft staan op 38 punten uit 17 wedstrijden. En PSV zou, als het uh, wint van Heerenveen... tot op één punt van de ploeg -Maar kunnen komen. PSV dus tweede met 34 uit 16. Twente blijft staan op 33 punten uit 17 wedstrijden. Ook Ajax heeft 33 uit 17. De Tuckers net een iets beter doelsaldo. En Feyenoord komt er weer aan. heeft nu 31 punten uit 17 wedstrijden. Zometeen om half vijf dus aftrap in het Stadion van Heerenveen tegen PSV.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 Crystal met Golden Days. Bijzonder voetbalweekend. Ajax-Ado 4-0, Feyenoord Twente 3-2 en NAC-AZ 2-1 zijn de uitslagen tot nu toe. Zou dus wel eens een hele mooie weekend voor bijvoorbeeld PSV ook kunnen worden. Maar die moeten tegen het al 13 wedstrijden ongeslagen zijn de Heerenveen. Wedstrijd gaat om half vijf beginnen. En Joep Schreuder spreekt vooraf deze wedstrijd met de trainer van PSV, Fred Rutte. Wij praten als sportjournalisten vaak in superlatieven. We zeggen het is een belangrijke week voor PSV. Maar dat is het natuurlijk wel. Net voordat je de winter in gaat. Nou ja, kijk, ik bedoel, kan ik in de clichés gaan vervallen. Kijk, binnen voetbal, in ieder geval zeker als je bij, uh, of nou bij PSV, Feyenoord uh, of andere grote clubs uh, traint of werkt. Is iedere, iedere wedstrijd is belangrijk hoor. En, ja, ik, ik, ik beleef dat niet zo, maar de media beleef dat wel zo. En enigszins ook wel weer begrijpelijk, want die hebben, die hebben namelijk een, een andere achtergrond. Jij hebt uh, twee keer de titel mede niet gehaald omdat je bijvoorbeeld Lazefietsje moest verkopen ja. of uh, Heb De enige indicatie dat dat deze winter, dat er zoiets dergelijks nog zou kunnen gebeuren. Nou, ik weet je, kijk, uh, ik hoop het niet. Maar je weet, uh, je weet, je weet als geen ander, als uh, in, in, in die andere jaren ja, werd ook min of meer gezegd van, nee, er wordt niemand verkocht. En, en, en dan gebeurt het toch. Dus... Ik dacht dat ik twee, drie maanden aan jou geleden had gevraagd. En Ik moet eerlijk zeggen, ik ben het antwoord vergeten. Dat ik... Heb jij daar nu een veto op? Dat je nu kan zeggen, het gebeurt niet. Nee, nee, nee. Ik ben gewoon trainer. Ik ben, geen, uh... ik ben niet iemand van de directie. De directie die beslist had. En, die, uh... en terecht hoor. Want uh... ja, die, die moeten naar de lange termijn van de club kijken. En, uh... en ik kijk naar de hele korte termijn. En dat is namelijk uh, richting het einde van dit seizoen. Je weet wat je weet, je, wat je wil. Je weet wat je niet wil. Je hebt je uitgelaten over je toekomst, dat je zelf weet wat je gaat doen. Ja. Uh, maar wij horen het niet. Nee, maar... In zo'n week als deze is duidelijkheid niet heel erg belangrijk. Hè? Nou ja, weet je, kijk, uh, de, de, voor, mij, voor mij is het duidelijk. Uh, ik kan alleen daarachter zeggen of dat nou positief of negatief is. Voor mij is het duidelijk. Nou, kijk, en daar gaat het om. En voor hun, voor mij is het niet die zo. Nou ja, die leven niet. Nee, die, die leven daar absoluut niet in. Kijk, spelers die worden, worden volgens mij betaald om uh, te presteren op veld. En er en zijn dit soort uh, dingen zijn altijd bijzaken. En bij een club als PSV, of bij PSV, Ajax, Twente... Er komen altijd fases, staat altijd de trainer de, de, de, de discussie. Dat is nog meer maar inherent aan, uh, aan topvoetbal. We hebben het helemaal niet over de wedstrijd gehad. Weinig. Uh, uh, wat denk je? Wat ik denk? Nou ja, we spelen tegen, tegen Heerenveen, dat is in vorm... En, uh, ik denk dat wij uh, zeg maar even, uh, ook zo'n vorm hebben gehad. Nou, dan hebben we hebben even een tikje gehad tegen, tegen Feyenoord. We hebben ons weer gerepareerd in de laatste twee wedstrijden. Dus mijn gevoel voor vandaag is uh, dat dit team uh, dit jaar in de competitie in ieder geval... Uh, de 17e wedstrijd, die moeten we gewoon goed afsluiten. Het Rutte zei dat. Gaat dus zo beginnen. Ik krijgt nog even een skibericht van mij. De Oostenrijkse skister Marley Schild heeft in het Franse wintersportplaats Courchevel de het slalom gewonnen. 1,42,64. En Tanja Poutine uit Finland had bijna twee seconden meer nodig. Katrien Zettel uit Oostenrijk werd derde. En de Italiaan Massimiliano, wat een lekkere naam hè. Berdone heeft voor de derde keer een wereldbekerwedstrijd gewonnen in Altabadia. De 32-jarige skier bleef op de reuzenslalom. De Oostenrijkers Reichold en Scharkhofer voor. Radio. Het is uh, bijna half vijf. Hier uh, zijn de hoofdpunten, meneer van Brakel. Premier Rutte zegt dat Václav Havel herinnerd zal worden als een groot man... die grote persoonlijke risico's nam om de situatie in zijn land te verbeteren. Havel overleed vanochtend op 75-jarige leeftijd. Het Tsjechische schrijver en politicus heeft volgens Rutte laten zien... dat een mens echt het verschil kan maken en dat dictaturen niet onaantastbaar zijn... Avel was in 1989 de drijvende kracht achter de revolutie in Tsjechoslowakije. Het dodental door het noodweer op de Filipijnen is opgelopen tot boven de 650. Vermoedelijk zijn er veel meer slachtoffers, want er worden nog 800 mensen vermist. Het zuiden van het land werd de afgelopen dagen getroffen door een tropische storm. Veel huizen zijn weggespoeld, zo'n 35.000 mensen zitten in opvangkampen. En de topmannen van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven hebben aardig wat loonsverhoging gekregen dit jaar. Ze gingen er volgens een onderzoeksbureau gemiddeld ruim 36 op vooruit. De beste betaalde bestuursvoorzitter is John Hammergan van de McKesson Corporation. Dat is een farmaceutisch bedrijf. Hij was dit jaar goed voor 111 miljoen euro. Tot zover het nieuws. Het weer. Hier is Gerard het is oppassen op de weg, want er trekken winterse buien over... en plaatselijk veroorzaken die gladheid door sneeuw of hagel die blijven liggen. En ook onweert het soms. Vanavond en vannacht blijven vanuit het noordwesten winterse buien overtrekken. Tussendoor klaart het op. De kans op gladheid neemt daardoor alleen maar toe. Natte wegen kunnen bevriezen en ook sneeuw en hagel blijven gladde wegen veroorzaken. De temperatuur daalt naar een graad of 2 dicht bij zee... en tot min 1 plaatselijk min 2 in het binnenland. Morgenochtend trekt er in het westen nog een enkele bui over... maar verder blijft het droog. Vanuit het westen komt steeds meer bewolking opzetten... en vanaf een uur of drie gaat het in het westen van het land regenen. Op enige afstand van de zee begint de neerslag ook als natte sneeuw... en het kan dan ook even wit worden. Naarmate het regengebied over het land trekt... gaat de neerslag overal over in regen. En het wordt morgen maximaal 3 tot 5 graden. De wind waait morgenochtend eerst uit het westen... is zwak tot matig, kracht 3 of minder... Aan en op het IJsselmeer is nog vrij krachtig windkracht 5. Na morgen is het wisselvallig met af en toe regen, maar ook droge periode. De temperatuur loopt op naar een graad of 10. Sport Radio NOS, Ruim een minuut over half vijf. U bent weer terug. De vierde uh, wedstrijd van vandaag en de negende uit de zeventiende speelronde. Kortom de laatste wedstrijd van de eerste helft van de competitie is een mooie. Tussen Herenveen en PSV er staat op het punt van beginnen. Frank Wielaert. ...in Friesland al weken naar uitgekeken omdat het hier zo goed gaat... ...omdat ze hier maar niet verliezen en in thuiswedstrijden bijna ongenaakbaar zijn. De laatste nederlaag was wel een thuiswedstrijd tegen FC Twente... ...maar dat is alweer 20 augustus. Dat weet hier helemaal niemand meer dat dat nog gebeurd is. En dus de afgelopen week alleen maar positivisme en een volle overtuiging in Friesland... ...dat PSV wel even verslagen zou worden. Het is glimlachend aangezien vanuit Brabant, want ja, zo gemakkelijk zal het toch niet gaan... Makkelijk zal PSV zich niet gewonnen geven. Wel een kleine tegenslag voor Heerenveen Veen. Als het gaat om de opstelling. Want daar dacht Ron Jans gewoon de 11 van tegen Excelsior. De 5-0-overwinning van vorige week te kunnen opstellen. Daar ging het mis gisteren op de training bij Van den Bussen. Die raakte geblesseerd bij een redding aan zijn hand. Kan vandaag niet starten voor hem in de plaats Kenny Steppen. De Belg, de jonge Belg van 23 jaar. En die andere 10 kennen we allemaal wel. Met natuurlijk Dost vorige week. De klapper voor hem. En dat hem uh, topscorer maakte in de Eredivisie zijn tegenstrever in dat lijstje. Aan de andere kant Mertens ook gewoon van de partij. Hij met uh, 13 goals. En bij PSV was het eigenlijk de vraag. Zou Bouma fit genoeg zijn om op de bank te kunnen zitten? Datzelfde geldt uh, eigenlijk ook voor Engelaar. Beide heren zitten ook op de bank. Dat betekent dat de Rijk samen met Marcelo het centrale verdedigingsduo uh, vormt. Terwijl de wedstrijd zojuist is uh, afgetrapt door... Uh, uh, uh, de ploegen en Van Boekel dus de wedstrijd in de gang heeft gezet. Manolev gewoon in de basis. Ondanks dat hij afgelopen week in de Euro, uh, Europa League nog te geblesseerd was om te beginnen. Matafs met de, de eerste voorzet van de wedstrijd voor PSV. Is het Jan Maat die wegwerkt. En uh, Juricic vangt op op het middenveld bij uh, Heerenveen. Het uh, nogal uh, onhandige wegwerken van Kums. Die uh, de bal zomaar weer uh, inlevert op het middenveld bij uh, PSV. Dan naar rechts verplaatst naar Manolev. Maar die bal is net te ver voor de rechtsback van PSV. gaat hij dus over de Heerenveen mag daar gaan ingooien. Je ziet het gelijk ook in de beginfase. Dit is een grote wedstrijd. Dus zijn spelers doorgaans iets nerveuzer. Gaan er normale dingetjes. Om een breedte paasje van 5 meter zag je zojuist al even de mist ingaan. Ruimtes zijn klein. Dat is natuurlijk de grote kracht van Heerenveen geweest de afgelopen maanden. Waardoor ze moeilijk te verslaan zijn. Ze geven nauwelijks ruimte weg. En dan is het lastig kansen creëren. Dat is de taak voor PSV om doorheen te voetballen. Strootman probeert het nu met een paas richting de tweede paal. Daar kan zo Zomaar doorgelopen worden. En is het zomer die met een omhaal weghaalt. Wijnaldum pikt dan op voor uh, PSV. Herenveen komt in die openingsfase helemaal niet van de eigen helft af. Nog maar weer eens een voorzet van uh, Labiat. Weggekopt en uh, opgevangen op het middenveld door Elm. En dan kan Herenveen uh, aan de voetballer komen. Via Dost en Juricic die daar uh, Narsing de diepte in stuurt. Maar uh, die bal is te diep voor hem. En uh, Isaacson schiet de bal dan uit nood. Maar uh, de tribune in dat is waarschijnlijk het beste wat hij kan doen. Hij moet hem in ieder geval zo raken dat Narsing er niet meer bij komt. En dan blijkt Herenveen datgene te doen waar ze eigenlijk altijd heel gevaarlijk in zijn. Die omschakeling van, bal, van zonder bal naar met bal die gaat razendsnel. Bij PSV weten ze dat natuurlijk ook. Dat wordt de grote truc. Kan PSV die omschakeling tegenhouden? Jan Maat, overtreding mee. Halverwege de helft van PSV. Daar komt zometeen de eerste kans voor Herenveen aan de openingsfase. Twee minuten onderweg in Friesland. Het is nog 0-0. We keren terug naar de half 1 wedstrijd. Ajax-Ado werd eh, al eh, snel beslist eigenlijk door een rode kaart voor eh, Ado Lewin. En daarna 11 tegen 10. Erikse Janssen, Boeljakin en Sulemani zorgden voor een 4-0 eindstand. Eh, na afloop van die wedstrijd werd er daarover gesproken natuurlijk... maar misschien ook wel over hele andere zaken. Want Jeroen Guter ging ook praten met de man die misschien wel weggaat. Wanneer dan? Met Grekkery van der Wiel. In hoeverre hielp het jullie dat Ado Den Haag al na 10 minuten... met een mannetje midden kwam te staan? Ja, dat, dat was wel makkelijk voor ons, moet ik zeggen. Na tien minuten krijgt ze een rood. En, uh, ja, van daaruit konden wij makkelijker voetballen en hebben heel veel kansen gecreëerd. Ja, want het ging stroef, hè, daarvoor? Jawel. Ja, en de eerste tien minuten ging niet helemaal soepel. En, uh, maar ja, daarna werd het uh, vrij gemakkelijk. In hoeverre speelt het dan nog mee dat uh, de harde kern niet aanwezig is in het stadion? Een heleboel lege plekken en dergelijke. Is dat anders voetballen? Ja, het viel me op dat het uh, heel stil was en... Uh, ja, ik hoorde iedereen aan de andere kant van het veld elkaar coachen. En, uh, normaal is dat niet. Dan uh, heb je de aanhanger die veel geluid maakt. Maar uh, dat was wel anders deze keer. Nou, dan uh, komen zij met tien te staan en uh, scoren jullie vrij snel. Maar toch bleef het moeizaam gaan. Met name aan het begin van de tweede helft. Hoe was dat om daar een draai aan te geven? Ik denk dat we de eerste helft al uh, twee of drie hadden moeten maken. En, uh, ja, met 1-0 blijft ze natuurlijk hoop houden. En, uh, in de rust werd al gezegd dat we de tweede snel moesten maken. En, op een gegeven moment uh, kwam hij ook met, uh, met Theo Janssen. Uh, ja, en dat was wel een bevrijding. Het was klaar, hè? Ja, dan is het gespeeld. Um, er zijn een hoop speculaties op dit moment over jouw toekomst. Je gaat misschien naar uh, Valencia naar de, naar de competitie. Wat is de huidige stand van zaken? Uh, voor zover ik weet zijn de clubs nog steeds uh, in onderhandeling. En als de clubs eruit komen, wat gaat er dan gebeuren? Uh, ja, dan. dan uh... Dan praat ik met Valencia, of in ieder geval... Uh, en dan, dan, ja, dan is het duidelijk dat ik naar Valencia ga. Ja, dat is zo duidelijk is voor jezelf al? Jawel, ja. Dus je hebt al eigenlijk voor jezelf besloten, bij die club wil ik spelen? Ja, zeker. Waarom? Ja, ik denk gewoon dat het Spaanse voetbal uh, bij mij speelstijl past. En uh, ja, het leven is ook geweldig daar. En, uh, alles, alles is gewoon een mooie club voor mij. En, uh, ja, ik ga daar spelen, dus dat is ook heel belangrijk voor, mij, voor een stap in mijn carrière. Dat weet je al, je hebt al contact gehad met de club. Ja, jawel. Ja. Uh, en Spanje zie je meer zitten dan uh, Engeland bijvoorbeeld, of de uh, Bundesliga eventueel? Ja, zeker. Ik, uh, zoals ik al zei, ik denk dat het bij mij uh, speelspel past. Dus we kunnen er eigenlijk wel van uitgaan dat het rond gaat komen, dat jij volgend jaar bij Valencia gaat spelen? Ik verwacht het wel, ja. Krekkeri van der Wiel zei dat. En uh, het schijnt inderdaad ook al dat hij persoonlijk rond zou zijn met Valencia. Hij kwam later op de middag ook weer nadat dit interview geweest was naar buiten. We gaan weer naar de actualiteit en de feiten. Veen PSV, 0-0, Frank Wielak. Ja, na vijf minuten dan zijn de feiten in ieder geval daar. En Gouwerleeuw met balbezit voor Heerenveen speelt Dostin. Die heeft weer een soort van one-touch voetbal in gedachten in combinatie met Narsing. Alleen komt het daar niet helemaal van omdat Willems er goed tussen zit. Alleen Willems kan er niet voor zorgen dat PSV een balbezit blijft. Nu helemaal terug van via zomer. naar Steppen. Die schiet de bal dan hoog richting de middencirkel. Daar zit Marcelo dan aan de bal. Speelt af naar Wijnaldum. Een tikkeltje gelukkig dat dat lukt. Strootman goed van de bal gezet. Door Djuricic uh, die uh, prima mee verdedigt. En dan kan Heerenveen komen over de rechterkant. Via Jan Maat. Narsing ingespeeld. Terug naar Jan Maat. Jan Maat altijd in staat om daar ruimte te creëren. Dost komt achter zijn verdediging vandaan. En dan, oh, Dost voorlangs Isaac Son was daar kansloos. Twijfelde even, moet ik naar de korte hoek, moet ik naar de lange hoek. Maar uh, die bal ging uiteindelijk de verre hoek in. En Dost schiet net voorlangs. De eerste serieuze mogelijkheid van deze wedstrijd hebben we dan gezien. Dankzij een vlotte combinatie over die rechterkant via Jan Maat en Narsing. En uiteindelijk Dost die daar heel slim uit de rug van Marcelo kwam en zo de ruimte voor zichzelf creëerde om uh, die kans te krijgen. Alleen, hij mikte net even naast. Het zal uh, het uitverkochte Abalensera stadion in ieder geval deugd doen dat uh, Heerenveen gewoon op die manier partij kan geven. Ook als het even zelf balbezit heeft. Niet alleen maar op de omschakeling hoeft te gokken. De Rijk nu voor uh, PSV. Uh, naar Wijnaldum. Wijnaldum naar Toivon even naar de rechterkant. Labiat die opvallend uh, veel naar binnen toespeelt. Veel meer als uh, centrale middenvelder uh, fungeert. Nu Manolev uh, achter hem staat dan uh, dat hij daar aan de rechterkant. De kant een beetje blijft hangen. Ingooi aan de linkerkant, intussen voor PSV. Waar Janma de bal hard wegschiet. Daar geen standje voor krijgt van scheidsrechter van Boekel. Die nog wel eventjes kijkt. Maar niet naar Janma toeloopt, van je mag de bal niet wegschiet als hij eenmaal over de zijlijn is geweest. Want dat is tijdrekken. En dat willen we niet hebben. Spelbederf heet dat dan officieel. En daar hoor je dan een gele kaart voor te krijgen. Maar Van Boekel heeft daar nog geen trek in voor dit soort pietluttigheden. Om daar kaarten voor te geven. De ingooi van PSV. Inmiddels bal achterin belandt bij Strootman. Die wijst naar Marcelo. Ga jij maar een beetje naar rechts. Dan draai ik me om. Ga ik naar links. Naar de Rijk. En dan wordt Strootman door de Rijk overgeslagen. Bal naar Marcelo. En zo schuift PSV heel langzaam in zijn geheel op. Richting de helft van Herenveen, Dat daar geduldig staat te wachten op de Eindhovenaren de Rijk. De middellijn over. Gestoken. Steekballetje geprobeerd te geven richting Matafs, maar die komt niet aan. Daar zit Gouweleeuw goed tussen met uh, Jurisic in de combinatie. Dan Gouweleeuw tikje onder druk gezet door uh, Mertens. Maar Gouweleeuw blijft daar keurig overeind. ACI dan weggestuurd in de diepte. Die staat buitenspel. Achter de verdediging van PSV weggekropen, maar daar een metertje gepikt. En dat mag niet. En dan uh, krijgt v uh, PSV daar uh, de uh, vrije trap voor. Die inmiddels genomen is door Marcelo Strootman. Het is een wedstrijdje geduld. Wie heeft er het meeste geduld? Wie durft er te wachten op de fout van de ander? Want dat kan PSV natuurlijk heel goed. Die kunnen ook heel goed wachten op de fout die gaat komen bij Heerenveen. En Heerenveen zal dat in balbezit eigenlijk ook moeten doen. Uh, voor als het gaat om PSV dat zich ook zal terugtrekken op de eigen helft. Het is een, een soort spelletje schaak. Dat is wel spannend. En het is te hopen dat het een beetje vlot wordt opengebroken. Want in een openstelling is het veel leuker om naar een wedstrijd te kijken. Dan uh, dat iedereen steeds maar één klein piepstukje op, opschuift. Acht minuten zijn we onderweg in uh, Heerenveen. De wedstrijd Heerenveen, PSV 0-0 is het nog. Met backstabbers. We gaan weer naar Frank Wielaert. Geen onderbrekingen, wel kansen, Frank. Nou, nee, niet, eh, niet echt hele grote kansen. Wel opvallend om te zien. Na 12 minuten en een 0-0 stand tussen Heerenveen en PSV. Dat eh, aan die rechterkant bij PSV Labiat dus heel erg naar binnen toe speelt. Daar alle ruimte laat voor Manolev. En er zorgt ervoor zorgt dat de Breuer daar moet kiezen tussen of Labiat verdedigt. Die daar een beetje nog wel aan die rechterkant hangt. Of doorlopen op Manolev. Omdat eh, die eh, meestal ook aan het aanvallen is. En vergeet dan de eerste stappen verdedigend te zetten. En eh, dat zal nog wel eens een probleem op kunnen leveren voor tot nu toe valt dat heel erg mee. Omdat Labiat voornamelijk als uh, centrale middenvelder uh, aangespeeld wordt. En Manolev nog niet echt is doorgekomen aan die uh, rechterkant. Uh, terwijl Marcelo de bal over de zijlijn schiet. En dus Heerenveen een ingooi mag nemen. Via Janmaat, de rechtsback. Ter hoogte van de middenlijn is er bij Heerenveen even niemand die echt de bal wil hebben. Kums komt hem dan uh, ophalen en terugleggen op uh, Gouwenleeuwen. En dan is het uh, de beurt aan Heerenveen om die bal eens rond te spelen. Te zoeken naar het gaatje in uh, de organisatie bij PSV. Zomer doet dat door de lange bal te hanteren in de richting van ACID, Maar die ziet uh, ver voordat de achterlijn bereikt is door hem in ieder geval... dat de bal die achterlijn een stuk sneller gaat bereiken... dan dat uh, de aanvallen van Heerenveen dat kan. En dus laat hij het maar even lopen. Kan Isaacson de doeltrap gaan uh, nemen. En dat lijkt hij... Die... ...te gaan doen, althans te willen doen. Alleen is de, wordt daar niet de ruimte gegund aan Strootman. Isaacson uh, wacht dan nog eventjes. Daar zie je al een soort van uh, een voorschotje op het geduld dat PSV kan hebben... ...als Isaacson uh, zijn ploeggenoten wegstuurt de diepte in. En dan de bal er vervolgens achteraan jaagt. En daar het duel goed gewonnen wordt door Matas. Toivonen neemt de bal mee. Mertens aangespeeld. Dan naar de rechterkant uh, Labiat. Labiat. In het duel met Breuer. Breuer wint dat omdat Labiat de bal tegen Breuer aanschiet. Bal over de zijlijn gaat en PSV mag gooien. Labiat moet dat dan aan Manolev overlaten normaal gesproken. Die dan komt opgeschoven een meter of twintig van de achterlijn vandaan bij Heerenveen. In de combinatie even met Labiat en Manolev. Te diep voor Manolev in die combinatie. Bal opnieuw over de zijlijn en nu mag Heerenveen gaan, gaan gooien. Er zit niet echt een heel hoog tempo in het rondspelen. Het zit hem eigenlijk meer in de tempoversnelling die er is gekomen En die zie je dan ook af en toe wel kansrijk worden. Zo is Toivonen even kansrijk geweest voor PSV. En nu zou dat Narsing kunnen zijn. Maar de paas van Koens is niet goed genoeg. Toivonen die een goede kans kreeg op aangeven van Wijnaldum. Ook in het eerste kwartier. Ze hebben beide ploegen hun kans gehad. Heerenveen kreeg die eerder al via Dost. Maar doelpunten heeft dat toe nog niet opgeleverd tussen Heerenveen en PSV. Belangrijke wedstrijd daar, mede doordat koploper AZ andermaal punten liet liggen. NAC AZ werd namelijk 2-1 Leurling. De Good Old maakte een prachtig doelpunt. 1-0 voor Holmen op slag van Rusten 1-1. AZ had natuurlijk wat vaker de bal, drong wel aan. Maar NAC verdedigde goed en vijf minuten voor tijd kreeg NAC een corner... en ging Koenders mee naar voren en maakte de winnende treffer. Jeroen Elshoff eh, in gesprek met de maker van deze winnende treffer. Milano Koenders. Wat een ontlading. Ja, ontlading was het zeker. Uh, de drie punten blijven in Breda en uh, ik scoor tegen mijn club. Ja, uh, is het een gestolen overwinning eigenlijk? Ja, ik denk dat we niet echt uh, lekker in de wedstrijd zaten, maar we zijn erin blijven geloven. AZ speelde denk ik beter, creëerde meer kansen, maar je ziet het als je erin blijft geloven dan uh, kan je altijd nog vallen. Het is opvallend hè? jij loopt ook al een tijdje mee in de voetballerij. Er bestaat altijd zoiets van als de ene ploeg de kansen niet maakt, dan kan de andere ploeg... Misschien hoe terecht ook, die goal altijd nog maken. Ja, zeggen dat de wet is in het voetbal. Als jij hem zelf niet maakt, dan scoort de tegenpartij. En uh, zoals ik al zei, we zijn tot de laatste seconde erin blijven geloven. En uh, je ziet het, het wordt beloond. Is het voor jou extra speciaal? Want je hebt dan nou niet de beste periode uit je carrière bij AZ gehad... dat je scoort tegen je oude, oude club? Ja, uh, zoals je zag was het een uh, grote ontlading. Het is altijd mooi als je tegen je oude club speelt. Maar wat je net aangeeft uh, is wel waar. Het was een vervelende periode... En uh, ik speel nu bij NAC. Ik heb voor de wedstrijd gezegd dat ik alles zou geven voor NAC. En uh, dan is het uh, mooi als je de winnende maakt. Sportieve wraak, zo zou je het kunnen noemen. Nou, ik doe niet aan wraak. Ik, ik, ik laat mijn benen spreken. En, uh, ik heb een mooie tijd gehad bij AZ. Ik speel nu bij NAC en ik moet het hier laten zien. Naar wie liep je toe, na het doelpunt? Naar Lasnik. Uh, ik zei voor de wedstrijd dat ik zou scoren. En, uh, hij geloofde erin, uh, dus uh, ik denk ik beloon hem. Ik, ik ga naar hem toe. Zet je maatje? Ja, we zijn allemaal uh, goede vrienden van elkaar, maar met Lasnik heb ik wel een uh, goede band. Waarom? Ja, ik kan het goed met hem vinden. Tijdens de trainingspartijen lachen we altijd en uh, ik vind het een goede speler, dus vandaar. is een lekkere manier van uh, ja, je vakantie ingaan, denk ik. Ja, zeker. Uh, ik ga zeker met een goed gevoel uh, het vliegtuig in dinsdag lekker ver weg. Lekker naar Suriname, op familiebezoek en uh, ja, we gaan lekker genieten. Ja, want zoiets kan je wel bij je familie thuiskomen, denk ik. Ja, ik kan altijd wel thuiskomen bij mijn familie, maar met dit is het uh, extra lekker, ja. Milano Koeners heeft dus al winterstop. Een aantal anderen moeten nog bekeren. En een aantal zijn nog gewoon bezig met het werk van vandaag. Heeren Veen en PSV, Frank Wielaert. Ja, de allerlaatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft. Na uh, 17 minuten, nog altijd 0-0. Uh, het ontwikkelt zich als een soort van uh, schaakspel. Waarbij uh, het, het belangrijkste stuk, de bal, uh, nogal traag van uh, man tot man gaat. Wachtend op de fout bij de tegenstander. Nu even de diepte gezocht richting dos door Heerenveen. weggekopt die bal door Marcelo. En dan kan Strootman overnemen. Heeft hij een keer ruimte? Kan dus de tempo een beetje... Een beetje omhoog bij PSV. Die pakt hem op. Juricic komt er dan uh, in hoog tempo achteraan. Afleggen op Mertens. Paas richting de tweede paal richting uh, Matafs. Die wint het kopje wel niet. Toivonen pikt op Labiat. Achterlijntje halen natuurlijk. Veel sneller dan Brooien. En dus de kopbal van Toivonen Voor 1-0 voor PSV. En dan staan zij op de voorsprong. Dankzij die heel goed uitgespeelde aanval. Prima gedaan over die rechterkant. De versnelling daar ineens van Labiat voorbij. Breuer, het, ja, eigenlijk de plek waar je verwacht dat het verschil gemaakt zou kunnen worden door de jonge PSV'er. Tegen Breuer die veel trager is. Hij heeft eigenlijk maar vijf meter nodig. Dan is hij er voorbij en legt hij de bal pan klaar op het hoofd van En Laat steppen kansloos. En dat betekent na 18 minuten dat PSV in het Abelensra stadion op 1-0 is gekomen. En hebben we in ieder geval een opening gevonden in deze schaakwedstrijd. En zal Heerenveen wat meer moeten. Kan PSV wat achteroverleunen? En op haar, haar beurt rustig gaan uh, proberen te counteren? Dat zal wat uh, onheerlijk zijn. Heerenveen, eventjes. En, uh, je merkt het ook in het stadion. Want uh, alleen het fanatieke, het, het meest luidruchtige deel, kun je beter zeggen. Van de Heerenveen aanhang Die laat zich nu nog horen. En de rest zit allemaal een beetje leidzaam toe te zien wat hier gebeurt. Het is weliswaar uitverkocht, maar dat hoor je niet echt. Je hoort eigenlijk alleen maar de mensen die hier standaard het lawaai maken... die speciaal daarvoor bij elkaar zijn gezeten. Daar komt Heerenveen over de rechterkant. Narsing met Jan Maat in een dubbele 1-2. Narsing moet de voorzet gaan geven vanaf de achterlijn. Besluit eerst nog even langs Willems te gaan, dan naar binnen te trekken. En bij de eerste paal wordt de bal weggewerkt door PSV. Via Strootman die daar is komen helpen. Juris iets dan die oppikt. Jan Maat die denkt, hé hey, je krijgt ineens de bal. En dan uh, Asseidi en dan nog een keer Jan Maat. En dan is daar ineens een heleboel PSV'ers om de verdediger van Herenveen 1. Dat zijn er genoeg om in eerste instantie even het gevaar te laten weggaan. Maar de bal is nog steeds voor uh, Narsing. En het is heel druk nu in het uh, strafse van de Eindhovenaren. En die kunnen er dan uitkomen als de bal veroverd wordt door uh, Labiat Toivon. Dan krijgt de bal niet terug bij Labiat. En dan blijkt de wedstrijd inderdaad uh, te zijn ontbrand. Gouwenleel probeert een steekbal te geven. en Doordat hij zelf doorloopt is er ineens heel veel ruimte voor PSV als die steekbal niet aankomt. Labiat nog een keer. Nu met Gouwenleel tegenover zich gaat hij binnen door buiten om. Hij laat het aan Mertens. Die denkt ik doe even een slim overstapje. Maar Matas is daar niet in geen velden of wegen te bekennen. De wedstrijd is losgebrand. En Heerenveen is duidelijk even de weg kwijt. Nu PSV op voorsprong is gekomen met 2-0. Want Matas een feilloze voorzet zegt... Van uh, volgens mij was het uh, weer Labiat die het deed. Feilloze voorzet daar waar Heerenveen nog apathisch stond te kijken van we hadden toch de bal of niet. Nee of niet was dus duidelijk het antwoord. Maar Tafs kopt 2-0 binnen. En dan is de wedstrijd zo lijkt het in, uh, ineens in no time in het voordeel van PSV beslist. Is er nog een heleboel tijd te gaan. Maar die voorzet was uitstekend. Tafs komt goed voor zijn directe tegenstander zomer. En uh, eigenlijk heeft Steppen alleen maar tijd om vervolgens zijn armen wij te doen en te zeggen van jongens, zijn we er nog? Nou dat is de grote vraag. Of Heerenveen er nog is in het eigen Abel Abelenstra stadion met 2-0 achter in no time dankzij Toyvonen en Matafs. Jongens, zijn we er nog, zal ook co zich hebben afgevraagd... in de rust bij Feyenoord Twente, toen het via Guidetti, Guidetti en Guidetti... met prachtige doelpunten 3-0 voor Feyenoord stond. Twente kwam wel terug, Chatli 3-1, De Jong 3-2, maar verder kwamen ze niet. Dus allemaal toch ook puntverlies voor Twente... en een prachtige overwinning voor Feyenoord. Ronald van der Geer praat erover met de trainer van Twente, co -Adriaans. Wat een verschil, meneer Adriaanse, tussen de eerste en de tweede helft... wat betreft uw ploeg. Ja, zeker in uh, eerste helft was Feyenoord uh, duidelijk de betere ploeg. Waarom? Omdat ze veel duels wonnen. Scherper waren, feller, sneller. En vooral aan de zijkanten, als je hun vleugelspelers zag schaken en Cabral. Wat voor moeite wij daarmee hadden. En uh, Feyenoord totaal geen moeite met onze buitenspelers. Dan is dat al een heel kenmerkend uh, verschil. En wat gebeurt er dan in de tweede helft waardoor uw ploeg wel grip krijgt op, op deze wedstrijd? Ja, ik denk het kwam door die uh, 3-1. Uh, ik denk dat er toen ook wat bij Feyenoord gebeurde. Dat ze uit hun organisatie gingen spelen. En wij uh, dominant konden gaan spelen. En uh, oppermachtig waren. En, uh, en vandaar dat we terugkwamen 3-2. En uh, ook 3-3 had er in die fase ook nog wel ingezeten. Is dat iets waarvan u denkt, ja, dat hadden we verdiend op basis van die tweede helft? Ja, is moeilijk te zeggen. Die eerste helft was duidelijk uh, voor Feyenoord. En niet de gehele tweede helft was voor ons. Want uh, ook in het begin. Uh, we zijn niet meteen vanaf de eerste minuut zo begonnen. Het begon eigenlijk pas uh, na de 3-1. Is, is het ook iets wat u, uw ploeg kwalijk neemt? Als we het hebben over, over de eerste helft. Want je kunt lastig zijn of last hebben van een tegenstander. Maar ja, duels winnen, dat zit vaak ook van binnen. Ja, dat is de, de felheid. En, uh, en de durf, vooral. En uh, alert zijn. En. Uh, uh, vertrouwen in jezelf hebben, in je, je teamgenoten hebben. Ik denk dat niet dat het een, uh, om tactische redenen was. Uh, het, het elftal stond goed, ook op het middenveld stond het goed. Maar we verloren gewoon uh, te veel duels. En uh, niet alleen maar op, op twee posities, maar ook voorin hebben we nauwelijks een vuist kunnen maken. Alleen Ola John is een paar keer doorgekomen. Waarbij hij een paar keer in staat was om het doel te schieten. Het, dat zijn eigenlijk de enige gevaarlijke momenten geweest in de eerste helft. En de tweede helft zag er eigenlijk helemaal totaal anders uit. Op een gegeven moment was het zelfs uh, chaotisch zoals bij beide ploegen uitzag en waarbij uh, Twente de sterke partij was. Dat was Koariaanse. Uh, We gaan snel weer naar de club die zo mooi kan gaan profiteren vandaag. Want PSV staat al 2-0 voor bij Heerenveen, Frank Wielard. Ja, lijkt dus op een puntje van AZ te komen. Toyvonen weer met ruimte voor PSV. Steekbal op Matas Terug de Toyvonen, 3-0. En ja, dan is de wedstrijd klaar. Herenveen wordt helemaal aan Gort gevoetbald door PSV. In een paar minuten tijd, zeg. Want uh, 1-0 door Toyvonen. En direct erachteraan eigenlijk Matas met de 2-0. En nu de combinatie tussen de beide heren voor 3-0. En dan heb je topscorers aan beide kanten... En dan doen Toivonen en Matafz het even samen... Een hele goede combinatie dwars door het midden. Heerenveen, helemaal weggetikt en apathisch reagerend op die 1-0 achterstand. En dus is het nu ineens 3-0 binnen 25 minuten. En dat zou je helemaal niet verwachten. En ik heb het al eerder gezegd in die eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Het publiek zit er ook een beetje apathisch naar te kijken. Want die hadden echt gerekend op een bijzonder groot spektakel. Met een overwinning daar achteraan voor Heerenveen. Maar vooralsnog zit dat er niet in. Want PSV leidt binnen 25 minuten met 3-0 in Heerenveen. En lijkt dus inderdaad op één punt te kunnen gaan komen van de koploper AZ, want die verloren met 2-1 de wedstrijd bij NAC. Feyenoord won dus van de nummer 3 Twente, wat nog wel derde staat. Ajax kwam op gelijke hoogte met Twente door een 4-0 overwinning op Ado Den Haag. Feyenoord is vijfde. Het schuift in elkaar. langs op één. Het Radio 1 jaaroverzicht. Ik spreek en ik zal blijven spreken. Maandag, Tweede Kerstdag van 9 tot 5. De e Heck bacterie heel Europa heeft het erover. Ja, General De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ook in de Eerste Kamer, de VVD, de grootste partij van Nederland is. Tweede Kerstdag van s ochtends 9 tot middags 5. Het geluid van 2011. Radio 1.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 Ga snel naar vriendenloterij.nl. Winnen is leuker met de Vriendenloterij. Op 22 december is de uitreiking van de Sterghouden Lucky 2011. Wilt u dat uw favoriete commercial kans maakt? Ga dan nu naar stergoudenloekie.nl en stem. Kijk op 22 december half 9 naar Nederland 1. Mijn naam is Tamina...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 Cinema. Cinema. Cinema. Iedere avond een Nederlands ondertitelde film op tv 5 Monden. Geniet vooral tijdens de feestdagen van onze bijzondere programmering. tv 5 Dit is Radio 1.